4 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaid. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws en Co. Een bijzonder verzorgingshuis waar ouderen part-time terecht kunnen. En bezitters van dieselauto's met een bouwjaar voor 2015 moeten zich zorgen gaan maken in Duitsland. Nu eerst het NOS-journaal met Dorad Megens. De verzorger uit Rotterdam die wordt verdacht van moord en poging tot moord op bewoners van verpleeghuizen heeft bekend dat hij drie bewoners zonder medische noodzaak... insuline heeft toegediend. In twee gevallen was dat opzettelijk. In het derde geval zou dat per ongeluk zijn gebeurd... vertelt verslaggever Trudy van Rijswijk. Hij zei dat hij één moord inderdaad gepleegd heeft... dat de andere moordpoging ook van hem was... maar dat er in één geval sprake was van een vergissing. Hij dacht echt dat die patiënt insuline nodig had... en dat bleek niet het geval. Eén van de drie slachtoffers overleefde het toedienen van insuline niet...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 Vier mannen die twee jaar geleden brandbommen tegen een moskee in Enschede gooiden... hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. Volgens het Hof was hun daad wel terrorisme, maar raakte er niemand in levensgevaar. Ze waren veroordeeld tot vier jaar cel. Dat is nu voor twee van hen verlaagd naar drie jaar. En de andere twee zijn veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Mies Bouwman, die gisteren overleed, wordt volgende week dinsdag... in besloten kring gekremeerd in Leusden. Mensen kunnen tot en met maandag hun medeleven betuigen in het gemeentehuis in Rhenen... Ook in Elst bij Renen, waar de voormalige tv-presentatrice woonde, ligt een condoleanceregister. In Haaksbergen wordt morgen de eerste marathon op natuurijs verreden. De KNSB heeft de baan goedgekeurd. Het ijs heeft de vereiste dikte van minimaal 3 centimeter. Ook Arnhem was in de race voor die eerste marathon. Maar in Haaksbergen is het ijs beter. De politie heeft nog altijd geen idee hoe de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam om het leven is gekomen. Zijn lichaam werd gisteravond uit het water gehaald in Den Haag, werd toen al meer dan een week vermist. De school waar Orlando op zat gaat morgen en vrijdag speciaal open, ondanks de vakantie, zodat leerlingen hun verdriet kunnen delen, zegt de directeur. Personeel hebben we gevraagd om eerder te komen, als ze in Nederland zijn... om, uh, om ons te helpen met, uh, ja, met, uh, met, om met de kinderen te praten. Want er is ontzettend veel verdriet en ook boosheid. De politie roept mensen die iets hebben gezien op zich te melden... er worden flyers uitgedeeld in de omgeving waar Boldewijn voor het laatst is gezien. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht... stellen de chemiebedrijven Dupont en Gemoers financieel aansprakelijk... voor de gevolgen van de uitstoot van schadelijke stoffen...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 Hier in de noordelijke provincies sneeuwt het soms. Ook in het oosten kan lokaal wat sneeuw vallen. Temperatuur ligt rond het vriespunt, daalt vanavond weer snel. Uiteindelijk wordt het min 6 tot min 10 graden. Morgenochtend zon, dan wordt het min 3 tot min 5 graden. We gaan naar het verkeer met Jolanda van de Velden. Hoe is het op de weg, Jolanda? Wel, de spits is begonnen. De meeste filies staan zo'n beetje rondom Rotterdam. Daar is geen voorjaarsvakantie. Maar de meeste vertraging nog op de A27 van Utrecht naar het zuiden, dat kwam ook door een ongeluk. Ik begin met de A2 Utrecht richting Den Bosch bij de Alwit verdingen een kwartier vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knopend Benelux 10 minuten. Door een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Prins-Alexander en Rotterdam Feyenoord 20 minuten vertraging, er zijn twee rijschrokken dicht. Er was een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda. Net zijn alle reisjopen weer vrij. Het gaat nog langzaam tussen Lexmond en Noordloos over 8 kilometer. De vertraging is 25 minuten.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 Want Evie is de expert die gewoon in je tas past en beleggen heel makkelijk heeft gemaakt. Evie vindt namelijk dat iedereen moet kunnen beleggen. Dus jij ook? Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivalandschot.nl. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. University of Start met beleggen vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op Landschot.nl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 NOS NTR. Bij een zoektocht naar de vermiste Orlando in Den Haag... hebben duikers zijn lichaam gevonden. Hier in het water achter mij. Er is ontzettend veel verdriet en ook boosheid. De politie laat weten de vermissing serieus te nemen. En de boosheid komt denk ik vandaan uit het feit... dat de kinderen het gevoel hebben dat de politie... heel laat is gestart met hun onderzoek. Kritiek dus van een aantal oud-klasgenoten op de politie... in de vermissingszaak van Orlando Boldewijn. Jaarlijks worden er 40.000 mensen als vermist opgegeven. Wij bekijken hoe de politie die in zulke gevallen te werk gaat. En VVD en D66 willen een experiment waarbij zorgbehoevende mensen... twee dagen per week naar een verpleeghuis gaan. Nieuws Co is bij zo'n part-time verpleeghuis aanwezig. Eén keer de zoveel tijd komt hij een, ja. een week. Dan, dan, dan komt hij de de kom de een week en komt zijn vrouw weer ophalen. Ik bedoel die van mijn vrouw, die is... Uh, hoe noem ze dat? Mantelzorg, hè? Mantelzorg precies. Die verzorgt hem. Dan kan zij een beetje tot rust komen, hè? Ja. Nadia Mozaïd. Nieuws Co... Maar we kijken ook naar Duitsland. Want Duitse steden mogen vervuilende dieselauto's gaan weren uit hun stad. Correspondent Jeroen Wollers, dat, dat lijkt me nou slecht nieuws voor veel autobezitters. Ja, Nadia, maar ook goed nieuws voor je gezondheid. is maar net hoe je het ziet. De luchtkwaliteit is hier uh, namelijk op heel veel plekken heel slecht. Al jaren. Er is niets aan gedaan. Sterker nog, de politiek hield de auto-industrie de hand boven het hoofd. En je weet het, die auto-industrie rommelde natuurlijk met de uitstoot. Dus ja, uh, dat gaat uiteindelijk gevolgen hebben. Vandaag is de dag dat het gevolgen gaat hebben... voor tot wel 10 miljoen automobilisten hier. Goed, straks meer erover. Vanavond komen vrienden en nabestaanden van Orlando Boldewijn... bij elkaar in Ippenburg in Den Haag. Op de plek waar hij in het water werd gevonden. Verslaggever Jeroen de Jager is daar zo bij. Jeroen, wat wordt het voor bijeenkomst? Uh, heel nadrukkelijk uh, aangekondigd op Facebook als een waken ter nagedachtenis uh, aan, uh, aan Boldewijn. Uh, uit respect ook voor uh, de ouders uh, en, en de nabestaanden van hem. Ja, Orlando Boldewijn, die dus afgelopen zondag uh, of een, zondag een week geleden verdween. Uh, nadat hij twee Tinder-afspraken had, of Grindr afspraken had gehad, uh, via internet uh, s'avonds uh, nog een berichtje gestuurd aan, aan de ouders. En daarna. Verdwenen. Uh, vrienden, familie uh, zeiden, er moet een Amber alert uit. De politie heeft daarmee gewacht, een week lang gewacht. En uh, uiteindelijk dus gisteren is Orlando gevonden, uit het water opgevist... en is er ontevredenheid over dat politieonderzoek. Een man van 34 is veroordeeld tot 16 jaar cel... voor zijn aandeel in een schietpartij bij een shisha-lounge in Amsterdam-West. Daarbij kwam in november 2016 een omstander van 18 jaar om het leven. Twee broers, de eigenaars van de zaak, raakten gewond. De man moet ook nog drie jaar uitzitten van een eerdere veroordeling. Persrechter Meester van Dijk van de rechtbank in Amsterdam... kunt u schetsen voor ons wat er precies gebeurd is... Nou, er is, een, uh, er is een man met een wapen, een sisha-lounge, in de Tenkaterstraat uh, binnengelopen. Uh, en er is een worsteling ontstaan met de twee eigenaren. Uh, hij is achter de twee broers aangelopen en daar is geschoten. En vervolgens is er een, uh, een omstander dodelijk geraakt. En er is dus 16 jaar cel uh, uh, nu geëist. Wat was de motivatie van de rechtbank? Uh, ja, er is, er is 16 jaar opgelegd. Opgelegd, excuus, uh, ja. Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier is gebeurd. En er was 14 jaar cel en tbs geëist. Uh, maar de rechtbank heeft gezien dat deze man niet wilde meewerken aan uh, psychologische rapportage. Uh, en er lag wel een rapport uit 2007 waarin stond dat hij uh, zwak begaafd was. Maar uh, het leek erop alsof hij nu ook niet zou willen meewerken aan uh, opname in het Pieterbaancentrum bijvoorbeeld. En de rechtbank vindt dat de samenleving langdurig tegen deze man beschermd moet worden. En heeft daarom uh, 16 jaar opgelegd. En daarnaast moet hij ook nog drie jaar uitzitten van een eerder opgelegde straf. Want hij was voorwaarlijk in vrijheid gesteld van een straf van acht jaar. Ja, dus zijn eerdere uh, veroordeling uh, voor doodslag uh, speelde dat een rol hierin? Is dat de veroordeling waar u het over heeft? Dat is de veroordeling waar ik het over heb. En, en zeker dat speelt een rol als je nog een keer voor een dergelijk feit uh, voor de rechtbank moet verschijnen. En de officier van justitie had dus ook nog TBS geëist. Waarom is dat niet opgelegd? Uh, er was uh, te weinig uh, uh, inzicht in de, uh, de psychologie en de psychiatrie van deze man. Uh, er was alleen maar informatie uit 2007. En hij wilde nu niet meewerken aan verder onderzoek. Goed. Dank u wel. Dat was de persrechter Meester van Dijk van de rechtbank in Amsterdam. In steeds meer plekken, op steeds meer plekken in Nederland zijn er plannen om herenboerderijen te starten. En dat zijn kleinschalige en duurzame boerderijen... die gerund worden door leden van de coöperatie. De nieuws- en koopbus is naar Soest gereden... want daar zijn een groep burgers druk bezig om hun droom te verwezenlijken. Magé, zijn er al bestaande herenboerderijen? Ja, zeker Nadia. Er bestaat al eentje een, een tijdje in Bokstel. En er zijn op dit moment uh, tien in oprichting, waaronder dus eentje in Soest. En ik sta naast de, twee van de initiatiefnemers, Maarten van Minne en Kees Rezelman. Ja, heren, we staan nu echt op een prachtige plek hier in Soest, naast de molen. En ja, een enorm kale vlakte voor ons. Maar als het aan jullie ligt, verrijst daar binnenkort die herenboerderij. Hoe lang lopen jullie al met die droom rond, Kees? Nou, de, de droom is al twee jaar. En het is nu al een jaar dat we echt heel concreet aan de slag zijn... om de herenboerderij in Soest te realiseren. Ja, en dan denk ik dat heel veel luisteraars maar te denken... een herenboerderij, waarin verschilt dat zich van een normale boerderij? Uh, nou, dat we uh, de leden bepalen eigenlijk het beleid van de boerderij. Ja. Dus we willen uh, samen met 200 gezinnen, mensen... hier een boerderij stichten... Die milieuvriendelijk lekker eten gaat produceren... hier waar je op je fietsje op zaterdag je eten kan komen halen. Ja, en even voor de helderheid, dat gaan jullie dan niet zelf doen... Het boerenwerk, maar dat wordt voornamelijk door een boer gedaan die jullie gaan inhuren. Ja, we willen het iets professioneler aanpakken. Dus we willen een, een, een gewone boer inhuren die het coördineert, die het meeste werk doet. En als mensen het leuk vinden, kunnen ze komen helpen. Maar het hoeft niet? Maar het hoeft gelukkig niet. Oké, okay. nou, laten we dan even gaan dromen. We staan nu voor die kale vlakte. Hoe moet dat eruit gaan zien, Kees? Nou, de kale vlakte is omdat er uh, heel veel mais wordt geteeld. Ja, dat zien we nu niet. En die mais is er allemaal af. Mm -hmm. En straks zie je hier vijf. 50 soorten groenten en fruit. En die 50 soorten, die worden zaterdag uh, opgehaald. En, en begin van het seizoen heb je bepaalde producten. En aan het eind van het seizoen heb je weer de boerenkool en andere koolsoorten. Ja, ja wat voor groenten en fruit hebben jullie daarover nagedacht? Nou, 50 is natuurlijk best wel veel. En dus uh, ik zei net tegen iemand, 30 soorten keien waarschijnlijk. Maar er zijn er 20 die heb je nog nooit gegeten. En we willen ook terug naar het verleden, mm -hmm. naar Pastinaak. Uh, wat heel veel mensen misschien alleen maar van horen zeggen hebben... maar ook oude soorten, eh, of klassieke soorten eh, fruit... die we eigenlijk niet meer in de supermarkt hebben staan. En die heel lekker zijn. Ja. En, en dan concreet, als ik dan naar dit veld voor me kijk... krijgt iedereen dan een moestuintje, Maarten? Nee, daarvoor hebben we nou juist die boer. Die, uh, want we hebben het over flinke oppervlaktes... die dat uh, professioneel kan bewerken. Uh, fruitbomen, uh, groenten, bonen, noem maar op. Uh, uh, dus het wordt wel een, een onderhoudsintensief kawaii. Uh, maar daar hebben we dan gelukkig die boer voor en die kan indien nodig nog extra hulp inroepen, ofwel van de leden... Mm -hmm. en als die niet beschikbaar zijn van een loonwerkbedrijf. Ja. Uiteindelijk wordt het wel een soort professionele boerderij... die eigenlijk op dezelfde manier eh, te werk gaat. Ja, um, jullie hebben, Dit is niet de enige locatie die jullie op het oog hebben. Er zijn ook nog aan nadenken over vier andere locaties. Maar dit heeft volgens mij wel de voorkeur. Anders hadden jullie ons hier natuurlijk nooit uitgenodigd. Maar ik begreep net wel, we staan echt op heilige grond. Ja. Voor ja, de inwoners ik, van Soest. Hoe dus... ga je dat voor elkaar boxen? Nou, de Soestereng is heel bijzonder. Het is, uh, het is ook beschermd. Uh, maar het is wel akkerbouw. En akkerbouw dicht bij de mensen... dat is ook hoe vroeger de boeren werkten. En dat willen wij eigenlijk ook. Maar we zijn met meer uh, eigenaren in gesprek. Ja. Want 10 hectare groente fruit is best wel veel. Ja. En daarnaast hebben we nog 10 hectare nodig voor onze runderen. Ja. Maar jullie hopen echt dat het met deze locatie gaat lukken. Ja. En Nadia, hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen... en ook hoe ze andere mensen erbij kunnen betrekken. Want ze, hebben nog wel, ze zoeken nog wel wat mensen die mee willen doen met, uh, met die herenboerderij. Daar gaan we zo meteen over verder praten. Ja, dat dus zometeen. Over de heerboerij. Um, maar wij gaan uh, eerst naar het verkeer met Jolanda van der Velde. Het is een uh, normaal begin van de dinsdagavondspits. Op de A27 rijdt het al eigenlijk een stuk beter door. Het enige um, uh, plek waar de meeste vertraging nu is... is bij Rotterdam op de A16. Een ongeluk van Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord 20 minuten vertraging. Twee reisschokken zijn daar dicht. Nieuws en kool brengt je verder. Ook als je stilstaat. Sleep while I'm in the world to write Cal information uh. Have you got yourself enough? Dat is Elvis Costello met Oliver's Army. Morgen is het zover. De eerste marathon op natuurijs. En Dit jaar is de eerste wedstrijd op de, op de ijsbaan in Haaksbergen. En dat is dezelfde plaats als in 2016. Gary Heckman is marathonschaatser. Net terug uit Zweden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent net geland. Wanneer hoorde u dat er morgen een wedstrijd is? Uh, nou ja, toen ik het... Uh... Als ik vluchtig uitstapte, de telefoon weer deed. En. Uh, nou ja, toen stond uh, alle social media. wel media uh, vol met de uh, berichten. van uh, het is toch door Haaksberg geworden. Ja, en Haaksberg, daar heeft u goede herinneringen aan. Hoe ging dat in 2016? Ja, dat, uh, dat was een mooie, uh, mooie dag voor mij. Uh, wat dat betreft. Het ging met een gro groepje rond. En ik pakte het sprintje erachter. Dus dat, uh, ja, een mooie overwinning was het toen. Een overwinning, ja, want u heeft gewonnen toen. Ja, zeker. Hoe was dat? Uh, ja, het was wel uh, dat was weer een mooie... Uh, het, is, het is gewoon een cowboykoers, zeg maar. Zo noemen wij het altijd. Dus uh, je weet niet wanneer die komt. We krijgen vandaag de morgen moeten koersen. We hebben, uh, gisteren zouden we eigenlijk thuis komen, maar de alle vluchten in Stockholm... Waren, uh, omdat we in Zweden waren voor wedstrijden, uh, waren gecanceld. Dus we zaten vannacht starren vast op Stockholm. Dus ja, dat was dan uh, weer een bijzondere voorbereiding op weer een bijzondere koers. Dat is spannend. En uh, hoe, hoe waren die omstandigheden uh, toen, vorig jaar, in 2016, van de Cowboy Tour? Ja, dat uh, was heel helder om te herinneren. Wacht, ik versta je net eventjes niet. Er gaat iets mis met ons. Je moet even goed in de telefoon uh, blijven praten. Als... Ja, dat, ik, ik doe in principe <laughs> niet heel veel anders. Maar uh, nee, ja, het was een hele heldere dag, kan ik me nog herinneren. En uh, verder, het was een mooie koers. Uh, er werd in ieder geval een flinke koers gemaakt ook. ja. En uh, ja, dat, dat is het mooie aan Maatelschaatsen, denk ik. Iedereen uh, die er wel, uh, wel volledig in vliegt. Ik denk dat we uh, na, uh, van het weekend in Zweden... de meeste jongens mentaal er wel een beetje doorheen zitten... omdat we toch in uh, vier dagen tijd 300 kilometer rijden. Mm -hmm. uh, we reden daar min 23, dus het was vrij koud. Ja. Yeah. Nou ja, Dan is, zijn, is het altijd moeilijk opladen om weer voor zulke baantjes te gaan rijden. Ja. Maar, en, je, je gaat dan, je, maar je gaat van min 23 uh, naar Nederland. Morgen is het ook ijskoud. Is dat dan minder heftig voor je? Of wordt dat nog steeds een hele zware wedstrijd? Nou, De kou is in ieder geval, daar zijn we al aan gewend. We hebben uh, heel veel jongens die, die al bevriezingsverschijnselingen in de voeten en dergelijke hebben. Dus wat dat betreft uh, is de kou uh, het probleem niet meer. Dus daar, uh, daar zijn we aan gewend. Daar hebben we alle energie om er gewoon in te koersen. Ja, en ben je, ben je in vorm? Hey, ik heb zaterdag gewonnen, dus wat dat betreft uh, zit de vorm goed. Ja? Adrenaline, ja? adrenaline is niet al helemaal naar beneden geknald? Nee, nee, nee zeker niet. <laughs> uh, als, je, als de media het weer zo mooi maakt dat we het weer gaat, dan gaan ze weer springen. Ja, en is dit, is dit nou echt speciaal? Is het anders, zo'n zo marathon op natuurijs? Is dat anders dan wat je... Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb, ik, kun je me eens meenemen daarin? Ja, het is voor ons wel uh, het ijs is echt heel anders. Je wil heel veel denken, ah ja, het is maar uh, nep ijs, want het is maar drie centimeter en uh, het is opgespoten. Maar het is gewoon heel stroef. En uh, het, is, het is veel gevaarlijker dan een normale baan, zeg maar. Omdat de, de beveiliging is, de beveiligheid op de, de baan is niet uh, allemaal gewaarborgd. Het zijn gewoon wat strobalen waar je weer, weer in kan vliegen uh, in plaats ja. van kussens. Dus het ja. geeft een hele andere adrenalinekick kick mee. Je bent veel scherper. En uh, ja, uh, het wordt gehypt, dus dan is het altijd mooi. <laughs> Goed, heel veel succes. Ja, dankjewel. Okay. Laboratoria. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Aan het eind van deze eeuw, alle ziekte genezen, voorkomen of hanteerbaar maken. Dat willen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan voor elkaar krijgen. Onlangs maakt ze bekend dat ze onderzoek gaan financieren... naar ziekten zoals dementie, Alzheimer, Parkinson en multiple uh, sclerosis. Nou, dat krijg ik mijn mond niet uit, dat moet ik even op gaan oefenen. Ik praat hierover met Hiap Adams, um, universitair docent... aan het Erasmus Medisch Centrum. Hij doet onderzoek naar de genetische oorzaken... van neurodegeneratieve aandoeningen. Ja, Goedemiddag, het is een, een moeilijk woord, maar ik heb, het is gelukt. Ja, um, wat zijn die neurodegeneratieve aandoeningen precies? Goedemiddag, Nadia. Goedemiddag. Um, de aandoeningen waar ze specifiek naar kijken, um, moet je denken aan de ziekte van Alzheimer, um, andere vormen van dementie en de ziekte van Parkinson, dat zijn eigenlijk de meest voorkomende. Ja. Um, en daarnaast zijn er ook wat minder voorkomende, zoals de multiple sclerosis. Ja. Um, En dat is eigenlijk waar de focus ligt van. Dit initiatief van dit, van dit initiatief van Mark Zuckerberg en zijn vrouw. Ja, in 2015 richtten zij um, het Chan Zuckerberg Initiative op. Klopt. In september 2016 kwam daar een wetenschappelijke poot aan... in de vorm van het Chan Zuckerberg Science. En daarmee willen ze wetenschap en technologie steunen... die ziekte de wereld uithelpen of hanteerbaar <kuggen> maken. Ik zei het net al. Hoe willen ze dat in grote lijnen voor elkaar krijgen? Dus zij um, hebben in principe een plan om dat te doen dat heel vergelijkbaar is met reguliere mechanismes. Dus um, zij vragen onderzoekers... Uh, wat zijn jullie ideeën om deze ziektes uit te roeien? Ja. Um, wat zij anders doen, is dat zij een ander aandachtsgebied hebben... qua uh, onderzoek wat ze willen financieren. Namelijk? Uh, dus als je kijkt naar de reguliere... als je kijkt naar NWO of de EU of bijvoorbeeld de Amerikaanse regering... Um, de afgelopen jaren is er steeds meer inspraak gekomen... ook wel van uh, niet-onderzoekers in... Onderzoek en wat we nou eigenlijk willen doen met dat belastingsgeld. Ja. En mensen willen heel graag um, iets wat resulteert in echt praktische uh, vertalingen naar kliniek. Iets waar je, iets waar je wat aan hebt. Ja. Um, en het is niet altijd het onderzoek wat, um, uh, wat ook zal leiden tot uh, grote verbeteringen. Ja. Um, dus als je bijvoorbeeld uh, kijkt waar dit initiatief zich op richt... Is het meer in het begrijpen van hoe komt het nou dat uh, bepaalde ziektes ontstaan? Ja, ik, ik, ik las ook ergens het woord. Het is meer fundamenteel onderzoek. Zo. Klopt. Wat, wat, wat is dat dan van fundamenteel? Is dat wat dat klinkt dan juist weer wetenschappelijker? Uh, Heb dat ik dat, dat, begrepen, klopt, dat klopt zeker. Ik, ik denk wetenschappelijker is misschien niet het juiste woord, maar ik denk binnen het hele spectrum, spectrum van onderzoek um, kan je meer mechanistisch onderzoek doen, dus kijken van hoe werkt het nou, mm -hmm. um, tot echt Klinisch uh, wetenschappelijk onderzoek. En dat is echt meer zoeken naar bepaalde therapieën. Ja, ja. Um, en dit uh, initiatief is voornamelijk meer voor het echt genereren van begrip en nieuwe inzicht. En ja. hoe komt het nou dat ziekte ontstaan? Ja, dus niet gelijke medicijn pasboom, dat is klaar. En precies, een week, precies een week geleden lanceerden ze het Neuro Degenera Degeneration Challenge Network. Een initiatief voor fundamenteel onderzoek dus naar, naar deze ziekte. Wat maakt het nou zo moeilijk om deze ziekte te behandelen? Zoals dementie, Alzheimer. Um, ik denk dat het ook um, hier heel erg van belang is dat wij niet zo heel goed begrijpen hoe het nou komt dat mensen deze ziektes krijgen. Um, en er is ontzettend veel ver verbetering in onze kennis. Dus wij weten nu veel meer wat we niet weten. Mm -hmm. um, en voornamelijk in de afgelopen laat zeggen tien jaar... Um, is er op, op het gebied van genetica ontzettend veel bekend geworden... over welke genetische risicofactoren er zijn. Mm -hmm. Maar de stap van de risicofactor tot daadwerkelijk begrijpen... hoe dat leidt tot het ontstaan van een ziekte... dat is echt iets wat op dit moment ontbreekt... Oké, okay, en dat is precies dat gat waar Zuckerberg in wil klopt. springen. En, en u, u wilt zelf ook een voorstel indienen. Wat wilt u onderzoeken? Um, uh, nou ja, beloof je dat, dat tussen ons twee blijft dan? Nee, dit <lacht> nee, nee. is nog Radio 1. Klopt. Nou, uh, we zijn inderdaad bezig met het opstellen van een, uh, van een aanvraag. Um, ja. En dat moet nog uitgewerkt worden. Maar in grote lijnen um, kan ik wel een klein beetje verklappen waar het over gaat. Uh, ik ben zelf dus eigenlijk opgegroeid in, wetenschappelijk gezien, in twee verschillende werelden. Mm -hmm. Enerzijds in de epidemiologie. Mm -hmm. en daar hebben we voornamelijk gekeken naar hele gedegen methodes en grote populaties waar we dan dingen in bestuderen. Anderzijds ook in de celbiologie. Mm -hmm. En daar hebben we veel gekeken naar echt hele geavanceerde technieken om heel, heel erg de diepte in te gaan. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik wil graag deze twee werelden bij elkaar combineren. Um, door in grote populaties heel erg de diepte in te gaan. Maar je zegt, ik gezin waar ik in mijn Je bedoelt echt letterlijk het gezin, het, je uh, ouders. Wetenschappelijke het wetens, wetenschappelijke gezin. Klopt. Oké, okay, dus niet je familiaire gezin. Nee, daar zitten nee, okay. ook veel wetenschappers <laughs> in. Maar, uh... En um, het is natuurlijk mooi dat iemand als Mark Zuckerberg uh, geld aan goede doelen geeft, hè? Klopt. Uh, maar er is ook kritiek, bijvoorbeeld op het feit dat hij veel macht heeft als hij zelf bepaalt waar zijn geld naartoe gaat. Um, hij zou zijn geld bijvoorbeeld ook kunnen doneren aan instanties zoals de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ik denk dat wij um, een gegeven paard niet, niet zo erg in de, in de mond of de bek moeten in de kijken. Bek. Gewoon in de bek. Ja, dat mag beest. op uh, radio. Ja. Ja. Ja. Dus um, als zij extra geld willen geven, dan uh, moeten ze dat zeker doen. En daar zijn we als onderzoekers ontzettend blij mee. Mm -hmm. um, maar ik denk dat we ook wel twee denk, belangrijke vragen moeten stellen. Ten eerste klopt het wel dat ze heel erg veel invloed gaan krijgen. Ja. En als je daarnaar kijkt... Um, het bedrag wat ze uh, bijdragen is vrij fors, Dus drie miljard dollar gaat het om. Ja, ja. Um, dat is dan voor één jaar? Dat is dan voor meerdere jaren. Voor meerdere jaren. Um, maar dat is wel een klein aandeel in wat er omgaat in de onderzoekswereld. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus hun hele bijdrage in wat er nou te doen zag en wat, hoe het programma eruit gaat zien, is niet zo groot. Okay. Daarnaast blijven ook de uh, wetenschapsraden van alle, uh, alle andere adviesraden... onafhankelijk. On on on ja. Dus ja. Uh, daar hebben zij geen invloed op. Ja, maar en, uh, ze zouden misschien... ik weet niet wat voor commissie gaat bepalen wie het geld krijgt. Klopt. En dat is eigenlijk het tweede punt. Van, is het wel zo erg als... als, uh, als zij invloed hebben in ieder geval over hun eigen bijdrage. Um, dan moet je ook kijken. Van hoe gaat het überhaupt in no normale subsidies? Mm -hmm. En uh, daar zitten niet alleen maar wetenschappers in een raad. Maar ook niet wetenschappers hebben natuurlijk um, uh, wat te zeggen. Ja. Um, aan de andere kant. Uh, Mark Zuckerberg en zijn vrouw. Um, zij laten zich ook informeren door wetenschappers en ja. adviseren. Ja. En het hele programma is ook opgesteld in samenspraak met... met. De, de... Maar een, een laatste puntje. Zou het ook niet beter zijn als die andere, uh, zoals de WHO... en de andere fondsen die er bestaan... als zij ook veel meer fundamenteel onderzoek zouden gaan uh, financieren? Want dat is toch eigenlijk gedeelte van het probleem nu? Um, ik zou niet per se zeggen gedeelte van het probleem. Het is een ander aandachtsgebied... Um, Iedereen kijkt er anders naar. Er zijn heel veel discussies, ook binnen wetenschappers en niet-wetenschappers, over wat nou de beste besteding is van het geld. Um, ik kan alleen zeggen dat ik zelf en, denk ik, veel andere onderzoekers met mij heel erg blij zijn dat, dat hier iets, ook aandacht voorbij komt. Voor je is. Goed, hartelijk dank voor je verhaal en succes met het schrijven van het voorstel. Hiap Adams, universitair docent. Oh. En onderzoeker. En dan gaan wij nu naar het NOS-journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Een verpleeghuisverzorger uit Rotterdam heeft bekend... dat hij drie bewoners zonder medische noodzaak insuline heeft toegediend. In één geval zou dat per ongeluk zijn gebeurd. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen de Rotterdammer van 21. Eén van de drie slachtoffers overleefde dat toedienen van insuline niet. In Os heeft de politie zes mensen opgepakt... nadat daar een container met 4500 kilo cocaïne was afgeleverd. Drugs zaten in een zeecontainer met bananen, die kwam uit Colombia. De douane in Antwerpen ontdekte de cocaïne afgelopen weekend. Die container is vervolgens door de politie gevolgd naar het afleveradres in Os. De rechtbank in Amsterdam heeft een man van 34 veroordeeld tot 16 jaar cel voor een schietpartij in een shisha-lounge twee jaar geleden. Daarbij kwam een omstander om het leven en de twee eigenaren van die lounge in Amsterdam-West raakten gewond. En het aantal mensen met griep is weer toegenomen. Afgelopen week gingen 155 op de 100.000 mensen naar de huisarts... met griepachtige klachten. De week daarvoor waren dat er 140, zo meldt Gezondheidsinstituut Nivel. Hoeveel mensen nou precies ziek zijn, is niet bekend... want lang niet iedereen met griep meldt zich bij de dokter. En we gaan naar het weer met Marco Verhoef. Ja, Marco, wat... Uh wat gaat het worden? Koud, nou, geloof ik, hè? Ja, dat is het eigenlijk al. Op de meeste plaatsen vriest het nu. In het noorden liggen de temperaturen echt een paar graden... onder het vriespunt. En vooral in Noord-Nederland valt af en toe een sneeuwbui. Een enkel exemplaar weet ook wat zuidelijker te komen. Want hier in Hilversum zagen we net ook wat, uh, wat sneeuw naar beneden komen. Nou, in het noorden van het land blijft dat zo doorgaan vanavond en vannacht. In het zuiden daar ga ik vanuit dat het gewoon droog blijft. En de wind begint langzaam wat te draaien van noordoost naar oost. En dan worden die buien veel meer de Noordzee opgeblazen. Dus uiteindelijk alleen de wadden die nog buien overhouden vannacht. Met minimumtemperaturen tussen min 6 en min 9. Mm -hmm. Gaat dus echt stevig vriezen. En uh, wat ik al zei, een toenemende wind. Ja, dus het, de gevoelstemperatuur wordt ook... Ja, het wordt koude. een snijdend koude wind. Morgen overdag uh, hebben we een windkracht 4 tot 6. Ja. Nou, dat is normaal wel iets wat je merkt. Maar als je dat doet bij temperaturen tussen min 2 en min 4... Ja, dan uh, moet je je daar echt wel een beetje op voorbereiden. Dus echt even een, uh, een, een dikke jas aan, handschoenen, uh, sjaal, muts... en haal alles maar uit -kleding. de kast. Thermokleding. Ja, nou, ja, goed. <laughs> je kunt ook overdrijven natuurlijk. Oké, okay, dank je. Uh, je kunt ook gewoon <laughs> binnenblijven. Dan heb je er ook geen problemen mee. Maar het is inderdaad wel gewoon echt koud. En het is donderdag ook. De temperatuur ligt dan... Op min 1 overdag. Uh, maar nog steeds heel veel wind. Vrij krachtig tot krachtig. Vijf tot zes boven. Nou ja, dan weet je het wel. Hetzelfde verhaal als uh, op de woensdag. gaan wij nou kunnen schaatsen op Ja, dat kan hier en daar al. Maar het is wel heel erg link. Hoor, Je moet ja. je echt goed laten informeren. Uh, doe het vooral bij een ijsclub. Dat ja. is gecontroleerd. Uh, ja, ja. Je, ziet, je ziet ook gewoon, uh, je kunt het zelf wel een beetje zien. Hè. Op, sommige plek, op sommige plekken ligt echt een mooie ijsvloer. En dan kijk je wat verder en dan is er gewoon weer zo'n groot windwak. Ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Als die ja. zometeen dicht. Ligt, dan denk je, oh, er ligt een prachtige ijsvloer, ik ga schaatsen. Dan kom je ineens op een stukje waar maar één of twee centimeter ligt. Dan zak je onherroepelijk doorheen. En dat willen we natuurlijk gewoon niet. Goed, even wachten nog tot. Dan gaan wij naar het verkeer met Jolanda van der Velde. Jolanda. Het is eigenlijk een vrij normale dinsdagavond. Spitsen de meeste files rondom Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Door ongelukken aardig wat vertraging nu op de A12 Utrecht richting Den Haag. Er zijn drie reizen ook dicht. Dat betekent dat er maar eentje open blijft. Uh, meer dan een uur vertraging inmiddels tussen Nieuwebrug en Gouden. Verkeer op weg naar Den Haag kan het beste omrijden over Leiden. En dan is dat via de N11 en de A4. Uh, er was een ongeluk met twee vrachtwagens. Inmiddels is de berging gaande... op.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 We zitten nog steeds midden in de griepgolf. Dat meldt het gezondheidscentrum Nivel. G. Donkers houdt namens het Nivel de griep in de gaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel weken hebben we nu te maken met een griepgolf? Elf weken. Elf weken. Is dat langer dan gemiddeld? Ja, dat is langer dan gemiddeld. Over de afgelopen twintig jaar was het gemiddeld negen weken. En nu hebben we elf weken. En... Het is ook weer gestegen, gestegen vergeleken bij de voorgaande week. Dus uh, het einde is nog niet helemaal in zicht, denk ik. Nee, nee, dus we gaan misschien wel een twaalfde of een dertiende week in. Dat denk ik wel, ja. En de ziekenhuizen melden dat ze vol liggen met grieppatiënten. Is het zo'n heftige variant nu? Ja, we zien ook bij de huisartsen het aantal uh, patiënten met longontsteking en bronchitis wel toenemen. Ja. En vooral bij ouderen dat laatste ook. En longontsteking kan een complicatie zijn van griep. En die patiënten met longontsteking komen natuurlijk ook wat vaker in het ziekenhuis terecht. En uh, kunt u inschat... we zeiden net al, we gaan waarschijnlijk wel de twaalfde of de dertiende week nog in. Wat, wat is uw inschatting? Hoe lang gaat het nog duren? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar uh, vorig jaar heeft het 15 weken geduurd. Dat was natuurlijk ook langer dan gemiddeld. Maar ik denk dat we wel uh, uh, ook wel de 15 weken halen, eerlijk gezegd. Ja, dus, Maar in principe is het dus hetzelfde als vorig jaar? Dan. Nou, het is een ander virus wat ja. uh, gevonden wordt. Hè. Er wordt nu vooral influenza B gevonden. Vorig jaar was dat influenza AH3N2. Ja. De overeenkomst is uh, dat het vorig jaar langer duurde dan gemiddeld. En, uh, en nu ook. Maar een ander virus? Een ander griepvirusvariant, ja. En, en wat zijn de verschillen tussen die beide virussen? Uh, nou, er zijn meerdere varianten griepvirus. Hè. Er zijn meerdere varianten A en ook meerdere varianten B. Vorig jaar werd uh, griepepidemie vooral veroorzaakt door A H3N2 en nu door influenza B Yamagata. Ja, die hebben net wat andere eiwitkenmerken en uh, de. Symptomen van griep zijn vaak wel vergelijkbaar. De symptomen zijn vergelijkbaar. Ja, dat is natuurlijk wat de meeste mensen zullen begrijpen. Dat, is, ja, ja, dat hoort is alweer waar. te technisch. Ja. Oké, okay, nou, we moeten het dus nog even volhouden. Dank u wel. Geen donker. Het is even over half vijf, tijd voor tech. En daarvoor zit naast mij NOS-social-redacteur Jon uit de Veer. Na de schietpartij op de middelbare school in Florida... woedt in Amerika een verhitte discussie over hoe dit soort tragedies te voorkomen. Dus grijpen sommigen naar innovatieve middelen. Zoals de politie in O'Fallon, Missouri. Get down, get down, get down. The backpack. Sir. Good, good, good. Ja, Jonna, wacht even. Waar luisterden we net naar? Ja, dit, dit was dus niet echt. Oké. Okay. Dit was een simulatie. Dit was een simulatie. Ja, klopt. Wat van? je net. Nou, van een virtual reality training: agenten van O'Fallon, Missouri, dat uh, departement in Amerika... die wil zich beter voorbereiden op een schietpartij op scholen. Want uh, ja, wat er in Florida is gebeurd... dat wil je niet dat dat binnen korte tijd weer herhaald wordt. Uh, VR-training, dus virtual reality training, is niet nieuw. Daar trainen ze wel vaker mee. Maar wat nu nieuw is, is dat ze een trainingsprogramma hebben ontwikkeld... waarbij ze de beelden hebben opgenomen... op twee middelbare scholen in dat district. Dus om het zo realistisch mogelijk te maken. Dus zij moeten gaan... Zij krijgen een bril op en dan zien ze dus een echte school waar ze, waar ze mogelijk echt een keertje in zouden moeten grijpen. Ja, in ja, dit geval hebben ze geen. Niet, maar... nee, nee, precies. Ja. nee. Het is eigenlijk ja, virtual reality moet je voor je zien. Ze hebben dan geen bril voor zich. Maar ze staan in een kleine ruimte, een klein hokje. Ja. Waar op drie wanden de school, het schoolgebouw geprojecteerd wordt. Dus het voelt alsof je echt in die ruimte staat. Dus het is wel een virtuele realiteit. En ze hebben dan ook echt geweren en die reageren ook op wat zij zien op het scherm. Nou ja, zo trainen ze zichzelf dus. Het gaat om ongeveer 18.000 leerlingen, heb ik begrepen. Die ze dan op deze manier beter zouden kunnen beschermen. En hoe zit het met de leraren? Worden zij ook getraind? Nou ja, dat is een terechte vraag. Want zij moeten kinderen natuurlijk vanaf het eerste moment goed beschermen. Niet met dit programma. Maar de New York Times meldde begin februari dat er dit voorjaar voor heel Amerika, alle leraren die dat willen, een computersimulatie beschikbaar is. En daarmee kunnen leraren trainen hoe het is als er een schietpartij uitbreekt op hun school. Ze horen dan ook kogels. Ze horen glas dat breekt. Want dat gebeurt vaak bij die lokalen. Ze horen gillende kinderen. En dan is natuurlijk de kunst om rustig te blijven. Het juiste te zeggen en het juiste te doen. Nou, als je dat traint, is de gedachte erachter. Dan zou je daar beter op voorbereid zijn. Ja. Ik vraag me toch af of dit nou de oplossing is. Want hier voorkom je natuurlijk geen geweld mee. Wat denk jij? Ja, het is inderdaad een manier om jezelf te trainen. Misschien iets alerter te maken. En hopelijk zo het aantal slachtoffers te beperken als het je overkomt. Maar ja, wil je echt iets veranderen, dan ligt dat natuurlijk bij de politiek. Ja. Want zij gaan over de wapenwetgeving. Ja. Dus ja, um, maar goed, weet je... Ik, ik hoop zelf dat ze in Amerika het, het niet nog een, keer meemaken. Het niet nog een nee. keer meemaken en dat ze in de toekomst weer voldoende hebben aan brandweeroefeningen. Want dit is natuurlijk wel heel heftig. Jona, dank je wel. Their lives, and God knows I've got to live mine. God. Knows Ja, nu luisteren we naar De Smith met William It Was Really Nothing. En we gaan weer naar het verkeer met Juliane van der Velden. Het is iets minder druk. Uh, dat is toch, go toch goed te merken, vooral in het noorden en het midden van het land. Daar is de voorjaarsvakantie. De meeste drukte zie ik wel rondom Rotterdam. Uh, ook uiteraard op de A12 Utrecht richting Den Haag door dat ongeluk. Er is nog steeds maar één reisstok open tussen Woerden en Gouda. Meer dan een uur vertraging. Verkeer op weg naar Den Haag kan het beste omrijden via de N11 en de A4. Beter nieuws over de A67. Daar is de berging klaar van Turnhout naar Venlo. Bij Gelderop op nog zo'n 20 minuten vertraging. Nieuws en co... De Nieuws bus is naar Soest gereden, want daar zijn ze druk bezig om een herenboerderij op te zetten. Dat zijn kleinschalige en duurzame boerderijen die gerund worden door leden van de coöperatie. En in steeds meer plekken in Nederland zijn er plannen om zoiets te starten. Saïda mag, hoeveel grond beslaat zo'n herenboerderij? Beslaat zo uh, nou, als het aan de heren hier ligt bij mij in de bus, gaat het zo'n uh, 20 hectare groot worden. Kijk even naar de overkant, Maarten. 20 hectare, ja, dat zegt me dan niet zoveel, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat is wel een flink oppervlak. Ja. Uh, als je denkt dat de voetbalveld ongeveer een helft daarvan is, dan hebben we wel over een uh, flink stukje grond wat Zou we nodig hebben. Zeker weten. Ja, en voor de mensen die het uh, eerste gedeelte in de uitzending hebben gemist, uh, Kees, je initiatiefnemer, wat gaat hier dan allemaal komen? We staan nu middenin, hè, trouwens, eigenlijk? Nou, we staan op een van de mogelijke locaties, we moeten het wel goed zeggen. <laughs> wat hier gaat komen is een boerderij, maar niet een boerderij met stallen en toestanden. Hier komt eh, eigenlijk een hele grote moderne moestuin. Zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Mm. Het is eh, 50 soorten groente en fruit die worden geteeld voor. De 200 leden, en dat, moet dat zijn eigenlijk 500 monden, zeggen wij dan. Mm -hmm. En de boer, die doet dat. Die. En de boer woont hier dus niet. En de boer zou hier best kunnen wonen. Want Wel. we zijn uh, momenteel met 20 boeren in gesprek. Het is een populaire, uh, nieuwe baan, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, ook boerinnen. Uh, die belangstelling hebben om herenboer te worden voor dit concept. Ja, daar wil ik zo meteen nog op terugkomen. Maar is het echt de bedoeling dat hier ook echt een boerderij wordt gebouwd... waarin uh, die boer nee, gaat wonen? Nee, nee. Geen, de boer, er komt geen boerderij met, met stallen en toestanden. En de, en de boer woont waarschijnlijk in een dorpje verderop. Ja. Ik ga even naar twee andere heren die wij, bij ons in de bus zitten. Uh, Rolf-Jan, Silke, om met jou te beginnen. Je zit wel zitten, hè, een herenboerderij? Um, ja... Uh, hoewel ik uit Twente kom en daar had je keutenboertjes... maar uh, met, uh, met Henk aan de keukentafel die mij vertelde wat ze uh, van plan waren... moest ik terugdenken aan de tijd dat ik uh, de varkens bij ons achter uh, Eikels uh, voerde. en Mijn vader had een, uh, een, uh, een moestuin en daar was hij dus elke zaterdag mee zoet... Uh, nou, daar heb ik dus geen tijd voor. Uh, maar dan dient zich ineens zoiets aan. En ik woon uh, aan de rand van de Eng. Uh, ja, de en Eng, plek waar we nu staan. Ja, dat ja. is een waar uitgestrekt landbouwgebied. Ja. ja, voor mij is het duidelijk dat het hier komt. Oké. Okay. <lacht> Want ik ga gewoon op mijn fietsje en <lacht> mijn schoffeltje... ga ik dan uh, mijn bijdrage leveren... om te zorgen dat we mooie spruitjes hebben van de winter... en lekker lof. En in de zomer uh, lekker peertjes uh, eten. Dat, dat uh, lijkt mij fantastisch. Ja. Dat, dat komt ook al helemaal over aan energie. Maar wat is het dan dat je zo specifiek daaraan aan, aan aantrekt? Aan die herenboerderij hier. Want je zou ook kunnen zeggen... je pakt op zaterdag de fiets... en je doet een rondje boerderij in de buurt. Nou, kijk, het mooie is... Uh, het is een coöperatie, dus je, je doet het samen. Uh, het is te, te overzien. Het is het, eh, kleinschalig. Uh, en... Um, ja, uh, waarom? Het Kijk, gemeenschapsgevoel. Het is ja, het nou, is, is romantiek aan de ene kant. Hè, en, en, en om het hier en nu te kunnen beleven... Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een, een voorrecht dat er initiatiefnemers zijn... die dat uh, uh, willen trekken. En daar sluit ik me graag aan. En dan, nou, dan gaat het wat worden. Ja. Geldt dat ook voor jou Kees Ja, je, scha ja. Ja, je schakelt eigenlijk de hele industriële uh, voedselproductie schakel je uit. Hè. Je gaat van de bron waar het verbouwd wordt, naar de consumenten. Dat is een heel korte lijn. Mm -hmm. En je ziet dus uh, hoe je voedsel verbouwd wordt. Je, je, je raakt er veel meer bij betrokken. En ik denk dat dat ook de toekomst is. He? Dat, ook, uh, het kost een dat het hoop op meer geld. plekken zo gaat ontstaan. Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik ook. Dat er veel meer uh, voedselproductie dicht bij de mensen gaat plaatsvinden. En dat het ook meer eigendom wordt van mensen eigenlijk. En dat gaan we met die coöperatie, uh, denk ik, uh, heel sterk doen. Dat je samen Een andere reden dat ik enthousiast ben, is dat dit gebied... Uh, ik ben voorzitter van de stichting Vrienden Soestereng... Mm -hmm dat dit gebied eh, ook op een langere termijn eh, economische waarde moet houden. He? Kijk, stel dat de boeren die hier nu op de akkers zitten... He, dat is prachtig, heel mooi open landschap... maar stel dat die hoor, zeg, geen opvolger hebben. Of, he, dat, dit gebied moet wel eh, voor de voedselproductie beschikbaar blijven... op langere termijn, dat willen wij ook. En ook voor het, uh, voor het landschappelijke effect in Soest. Het is geweldig dat je hier zo'n mooi open gebied hebt... waar je dan je voedsel uh, kunt verbouwen. Dat is fantastisch, zo vlak, vlak om de hoek... Ja. Maar had u er eerder al over nagedacht, voordat je van de plannen hoorde? Uh, wij hebben wel in, in de, bij de Stichting hebben wij ook nagedacht over het de, over de toekomstige gebruik van dingen. Toen hebben we wel globaal gezegd. Het zou mooi zijn als er initiatieven komen waarbij de bewoners veel meer betrokken worden bij het beheer van het, van het, van het gebied. En ja, het komt Toen kwam, samen hier, toe kwam dat initiatief. Toen ja. zeiden we, nou, dat is kat in bakkie. Dat, ja. zo, zo moet het. Ja, nou, hier, ja? ja het mooiste, we hebben hier volkstuintjes en die kan je huren, want er staan er altijd een paar uh, leeg. Maar ja, dat betekent dus wel, elke zaterdagochtend schoffen. Weet je, en dat is heerlijk van een herenboer. Dat hoeft niet. mag, nou, dat hoeft niet. Een boer, okay. ja. eigenlijk, jullie ja. dan. Een echte herenboer. Ja. Ja. Uh, nou ja, als het in deze twee heren ligt, dan komt het er. Ja. Maar hoe, hoe zit het verder? Want hoeveel mensen hebben jullie nodig? Kees, kijk even naar jou. Ja, we hebben 150 uh, leden nodig. Dus gezinnen. 150 en dan, gezinnen. En dan gaan we echt aan de slag. En dat gaat nu eigenlijk volgens schema uh, de Komt er iedere, iedere week komen er mensen bij? Maar zitten en, we nu op? op hoeveel we zitten gezinnen? nu een kleine honderd. Dus dat gaat hartstikke goed als je ziet hoe kort we eigenlijk nog mee bezig zijn. Mm -hmm. En uh, nou, de volgende opgave is de locatie. Ja, uh, maar nog even. Stel je voor, hè, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Stel je voor, ik meld me aan. Ja. Ik zeg, ik heb, ik heb interesse in met mijn gezin. En dan? Nou, Dan euh, teken je een, een overeenkomst waarin je zegt... ik wil lid worden van de coöperatie. En daar staan een aantal voorwaarden. En een van de voorwaarden is dat je investeert in die coöperatie. Je ja, investeert wat, wat 2000 is de euro. Ja, een en eerste dan, investering. Dat is, een, nou, dat is gewoon dé investering. En dan heb je een niet aanwijsbaar stuk van het land. Stel dat de Engeland wordt, dan kan je tegen je zoon zeggen... dat stukje is van mij. Dat is natuurlijk niet waar. Nee, want dat, dat legt je eerder uit. Dat werkt helemaal niet zo. Ja, nee. Maar en, goed, je koopt een stukje land. Je koopt een stukje land en daar ben je dan een soort van eigenaar van. Mm -hmm. uh, hoewel we het natuurlijk allemaal pachten. Dus het heeft niks met het eigendom te maken. Maar goed, je doet mee. Je doet in ieder geval mee. En het is in ieder geval ook een drempel uh, voor sommigen. Want 2000 euro is natuurlijk best wel veel geld. Van de andere kant is het ook wel een commitment. Hè? Mm -hmm. Het is niet zomaar even. Je, je denkt er goed over na met je gezin. Wat er dan vervolgens gebeurt, als de boerderij functioneert... en de boerderij niet groot gebouw... Hè, eh, dan kom je iedere zaterdag je groente halen. En de boer heeft dan een modern app, eh, appje. En die zorgt dat jij donderdag weet wat er allemaal eh, op zaterdag eh, komt. En vlees? En vlees, precies. Vleeswaren, eh, eh, eieren... Eh, dus het is een breed pakket aan levensmiddelen. En we zeggen wel eens 70% van de levensmiddelen haal je van de herenboerderij. Mm -hmm. En wat voor mensen komen er op af, Maarten? We horen nu deze twee heren, maar wat voor gezinnen moet ik aan denken? Want bijvoorbeeld 2000 is best wel een inleg. Ja, nee, zonder meer. Uh, dus daar moet je wel even over nadenken. Uh, en de opbrengsten zijn niet gegarandeerd. Want het weer, de omstandigheden. Uh, we gaan wel weer terug naar af. Dus we gaan niet uh, zomaar uh, alles bestrijden of dat soort dingen. Mm. Terug dus je naar vroeger. moet. Uh, ja, vooruit naar vroeger. <laughs> ja. dus is, uh, mooi. Uh, dus je moet er even goed over nadenken. Maar wat we zien, we hebben nu een, een, een vijftal informatieavonden gehouden. Uh, en, en daar komt heel divers pluimage op af. Uh, van uh, gezinnen met jonge kinderen... die hun kinderen mee willen nemen naar de boerderij... en willen laten zien waar je voedsel ook weer vandaan komt. Tot uh, uh, mensen die gepensioneerd zijn... Uh, en er wellicht weer wat meer tijd uh, voor hebben om dat daar, daarin te steken. Mm -hmm. uh, mensen die heel uh, biologisch uh, uh, graag willen boeren en tuinieren. Uh, dus het is echt een heel, heel divers, divers publiek, gelukkig. Ja. Maar wel allemaal bewust om ja, grip op voedsel te hebben. Dat zit er eigenlijk als basis wel onder. Ja, en he? ook zorg over, over natuur en milieu. Hè? Dat, dat, dat, dat voel je ook heel veel. Tenminste, bij de, bij de Klopt. deelnemers. Klopt. He? Bij die informatiebijeenkomsten. Ja. Ja. Ja. Even en, naar... Ja, het mooiste, het mooiste vind ik dat die... We zijn in een uh, bokstel geweest. Hè, dus dan laten ze die varkens laten ze over die uh, velden heen. Ja, en die, daar die, is al een herenboerderij actief. Al een herenboerderij, ja. Dus die vreten dan alle stronken op van de, van de boerenkool... schijtend het uit... Nou, dat wordt even ondergewerkt. En dan is het land weer uh, gereed voor de volgende oogst. Ja. Dat is fantastisch. Hoe, hoe ziet dat hier eigenlijk uit qua dieren? Hebben jullie cijfers? Wat, wat komt hier uh, te nou, leven? Nou ja, als we uh, willen voorzien voor die 200 potentiële gezinnen... dan heb je het ongeveer over 500 monden. Want die gezinnen bestaan weer uit meerdere mensen. Ja. Uh, uh, dan denken we toch aan uh, een stuk of 30 runderen. Mm -hmm. uh, 750 kippen. En een stuk of 50 varkens. Uh, en 3000 fruitboompjes. Dus dat zijn wel serieuze aantallen. En hoe zijn jullie op die aantallen gekomen? In overleg met uh, Bokstol? Ja, de Herenboer Nederland heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Die hebben uh, zich enorm verdiept in allerlei uh, calculaties. Die hebben natuurlijk al wat ervaring met opbrengsten. Dus hoeveel heb je dan precies nodig? Uh, dus daar, daar, daar varen wij gelukkig heel goed op. Dus enig voorwerk is al gedaan. Dus deze aantallen zijn redelijk uh, betrouwbaar. Ja, er zijn al heel veel mensen geïnteresseerd. Dat is mooi. Maar dan moet er moet ook nog een boer gevonden worden. Ja. Maar dat gaat lukken. Hoe oh, staat het met die zoektocht? Nou, dat gaat eigenlijk heel goed. Uh, spontaan melden boeren en boerinnen bij ons aan. En dan doen we een heel keurig uh, sollicitatiegesprek. Uh, maar bij Herenboeren Nederland, dat is eigenlijk een beetje de overkoepelende organisatie. Daar zijn er uh, al twintig uh, die zich aangemeld hebben. En dat zijn serieuze kandidaten. Ja, maar hoe gaat dat dan? Want die zie je dan aan het werk. En dan, ja, bijvoorbeeld Kees, dan, dan kan je er gewoon tegenaan bemoeien wat die boer doet. Dat lijkt me dan best wel lastig voor een boer. Nou, ik denk, dat gaat natuurlijk via de coöperatie. Zoals bij een coöperatie hoort, je hebt vergaderingen met leden. En dan maak je bijvoorbeeld ik, hè, een jaarplan van wat wordt er verbouwd en wat wordt er geïnvesteerd. Nou, dat wordt goedgekeurd. En dan moet zo'n boer gewoon euh, met dat mandaat aan het werk. Mm. En vanuit zijn vakkennis. Je moet hij de, of Zij moet de boerderij uh, runnen ja, maar dan zaterdag zie ik wel vorm ja, als iedereen precies. met de mandjes hier aankomt ja, fietsen, dat iedereen toch even een ja, meningje heeft. en dan wordt het prima gezellig. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. nou, dat vraagt ja. natuurlijk wel wat van de de boer, ja. de boerin, hè, en sociale vaardigheden, sociaal vaardig zijn, communicatief, ja. Ja. En ook nog een beetje weerstand tegen stadsgeluiden. Uh, geluiden ja, om het ja, zo maar ja, te zeggen. Ja, ja. Ja. Ja. het lijkt me fantastisch om zaterdag hier ja. rond te lopen. ik denk ja. ook dat het heel leerzaam is voor ons burgers, dat we een beetje zien, hè, dat we ook weten van, nou, dat varken dat wordt geslacht. En dat gaan wij lekker, ja. lekker opeten. Ja. En dat lijkt me fantastisch. Zien waar het, ja. uh, waar ja. het eten Is vandaan het, komt. Ja, Rolf Is het ook wel eens mooi om... He, je grote waffelers te houden en ze te ga, luisteren. Gaat jou dat lukken? Naar, naar, naar iemand die het echt goed weet. En dat is natuurlijk wel het mooie van boeren. He, we vinden er allemaal wat van, net als voetballen. Mm -hmm. Maar we hebben er geen balverstand van. En nou krijg je... Dat ga je wel, leren. Nou krijg maar je dat te leren. Zien hoe, het, hoe het moet en hoe het kan. Ja. En het is alleen maar voor de deelnemers? Er wordt niks verkocht hier met een stalletje langs de weg? Nee, inderdaad. Is, we produceren alleen voor onze eigen leden. Uh, dus we hoeven geen winst te maken op, op de boerenkool. We moeten niet zoveel mogelijk boontjes produceren... om extra geld in kas te krijgen. Uh, we doen het alleen maar voor de leden. Ja. Maar goed, we zitten nu dus op de plek waar jullie op zitten te azen. Laten we eerlijk wezen. Ja, we hebben Kees ook uitgenodigd. Ja, precies. Kees gaat ook uh, over het gebied. Nee, nee. Maar hoe groot is de kans... dat hier over een tijdje daadwerkelijk die hier een boerderij staat... Uh, ik denk dat de kans meer dan 50 is. En wanneer? Op wat voor termijn? Dan moet je denken over... Uh, dat we over een half jaar... Uh, met elkaar een afspraak hebben. Want... Uh, terecht, zei net iemand... de Zuidelijk EEN is eigendom van een groot aantal eigenaren. Ja, de gemeente. Dus, dus de er diakonie, moet nog wat besproken worden. Er maar, moet maar even besproken concreet, worden. Wanneer, zo, ja, wanneer staan die koeien hier? Over een jaar. Hier nou, komen jaar. geen koeien, nou, hier dat zegt Kees terecht. Heen, hier komen de varkens. Okay. Ja. Maar, over, over een jaar. Over een jaar. Okay. Heel veel succes, heren. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank, Saïda. Meteen na vijf uur. De Duitse Milieubeweging komt steeds dichter bij een verbod... voor dieselauto's in de binnensteden. Tot nu toe hebben ze de rechters aan hun zijde.